Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland hebben de leden van de sociaal-democratische SPD... ja gezegd tegen een grote coalitie... met de christen-democraten van Bondskanselier Merkel. Zo'n 66 procent van de leden die meededen aan de stemming... heeft het regeerakkoord goedgekeurd. Merkel feliciteerde de SPD via Twitter met dit duidelijke resultaat. Ze schreef dat ze uitkijkt naar verdere samenwerking... met de sociaal-democraten. Het ja van de SPD betekent dat Duitsland zes maanden na de verkiezingen een nieuwe regering krijgt. Verwacht wordt dat die er binnen twee weken is. In Europa werden de ontwikkelingen in Duitsland op de voet gevolgd. Het land vervult een leidersrol in de EU en de Duitse economie is de grootste van de eurozone.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 De Italianen gaan vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement. Er mochten de afgelopen twee weken geen peilingen meer worden gehouden... maar verwacht wordt dat de partij van oud-premier Berlusconi... hoge ogen gaat gooien. De regerende sociaaldemocraten van premier Gentiloni... zal waarschijnlijk fors gaan verliezen.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 WB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord- en Zevenbergse Hoek 4 kilometer. Ze zijn bezig met een spoedreparatie. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden.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 NPO Radio 1, VPRO, OVT, over de onvoltooid verleden tijd, het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij OVT uur 2 met straks tegen half twaalf het spoor terug het verhaal van een, een Nederlandse vrouw die tijdens de oorlog in China in een jappenkamp zat. Maar nu eerst onrust over klokgeluid bij onze Oosterburen. Janaya zegt: het zijn Sterries en Ja, er komt als het goed is nu wat. Ja, daar komt die ja. gebijer. In een Godsdienst darf Adolf Hitlers stemme toch niets meer te sagen hebben? Ja. Het geluid van Adolf Hitler mag toch niet meer in een kerkdienst te horen zijn... volgens deze parochiaan van een evangelische gemeente in Duitsland. Maar deze week werd bekend dat een omstreden Hitlerklok... toch mag blijven klinken in de kerk van het Duitse dorpje Herxheim am Berg. Want de klok met de inscriptie Adolf Hitler en daaronder een groot hakenkruis... is volgens het gemeentebestuur een stimulans voor verzoening... en een gedenkteken tegen geweld en onrecht. Aan de telefoon historicus Jan Bank, schrijver van het standaardwerk God in de Oorlog. Eh, goedemorgen. Jan. Uh, Goedemorgen Jan. Goed idee van die Duitsers om die klok uh, als gedenkteken te laten hangen? Nou hooguit als, als een maanmaal, om het even op zijn Duits te zeggen, als een vermaning, dat het zo niet meer mag. Maar uh, het, ja, men heeft dan misschien toch uh, te veel uh, hang naar de geschiedenis om, het, om, het, uh, om de klok weg te hangen. Ja. En hoe komt die klok daar eigenlijk? Hè? Een hakenkruisklok in het uh, huis van God. Vonden die kerkgangers dat destijds zomaar goed? En, en wie waren dat? Ja, dat was vaak een, een meerderheid van kerkgangers in een gemeente. Dan moet ik beginnen met te zeggen, het is een, een Duitse Protestantse kerk, dus de Evangelische kerk, eigenlijk de grootste in Duitsland. Die kenden het, uh, zoals in Nederland ook, het systeem van de kerkenraden waarvoor de leden gekozen werden. En in 1934, eigenlijk al zelfs 1933, eind 1933... nadat dus Hitler al aan de macht is gekomen... zijn er in Duitsland kerkenraadsverkiezingen geweest. En daar hebben ook zich uh, gelovigen gemeld... die duidelijk ook sympathie hadden voor het nazisme. En die noemden zich Duitse christenen. Dus een poging om uh, het christendom... op de eerste plaats van alle Joodse invloed te, te ontdoen... voor zover dat mogelijk was en in de richting van het uh, nazisme te, te leiden. Ja, dat was het christendom en, met twee kruisen. Dat was het christendom met twee kruisen. Ja, precies. Het christendom met een kruis en een hakenkruis. Ja. En in die kerkenraadsverkiezingen zijn er een aantal gemeenten geweest... niet, niet weinig trouwens, waar deze Duitse christenen ook de meerderheid hadden. En, en dat en, heeft ertoe geleid dat een aantal kerken, evangelische kerken in Duitsland... tot de dag van vandaag, denk ik... Niet alleen een, een nazi klok uh, hebben aangeschaft, maar soms ook een buste van Hitler of uh, in ieder geval het, het, het hakenkruis op een altaar hebben geplaatst of op een, in, in, in, op een zichtbare plaats in die kerk, waardoor dus de verbondenheid tussen nazisme en christendom eigenlijk werd, uh, ook plastisch tot uitdrukking kwam. Ja, en, en ik geloof dat een van de beroemde kerken op dit gebied is uh, de tempel. Wat is het tempelhoofd in, in de Tempelhof, Berlijn? Het ja, tempelhoofd, ja, dus in, bij het vliegveld. En daar was een buste van Hitler. En dat was zelfs een soort model... waarbij in 1934 ook andere kerken werden aangespoord... om, om dit soort uh, uh, heilige beelden in een kerk te plaatsen. Het moet er wel bij gezegd, de, want wij kijken natuurlijk... vanuit Nederland. heilige beeld, zeg je nou een buste van Hitler als heilige ja, beeld? Ja, busters, oh. Dit is ironie, Zeker, jongens. ja. Ja, nou, ja ik nee. houd even, in die ja. zin moet ik dat natuurlijk ook toelichten. Wij kijken naar Duitse Protestantisme ook vanuit de Calvinistische hoek. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk uh, in Duitsland grotendeels Luthers geweest. En Luther is niet afkeer van beelden. Al, ba, laten we zeggen, behalve dan dat ze geen aureool om, zich, uh, op die, om die beelden hebben. Dus er zijn in, in Duitse kerken, Tempelhof is eigenlijk het bekendste voorbeeld, maar er zijn ja. ook andere zijn dus uh, bustes van Hitler geplaatst. Ja. Jan, en, en durf jij je hand ervoor in het vuur te steken... als uh, schrijver van God in de oorlog, waar alles in staat, dat boek... Uh, dat dit alleen in protestantse kerken voorkomt... en bijvoorbeeld niet in kerken die op een andere wijze zijn verbonden aan het Vaticaan? Uh, voor een, daar zou het ook gebeurd kunnen zijn... maar de, aangezien die katholieke kerk zeker ook in Duitsland erg hierarchisch was... en juist niet uh, kerkenraden liet kiezen is het, uh, uh, zeggen, het risico dat daar beelden van Hitler in die kerk kwamen, dat lijkt mij uitgesloten. Ja. Hitler was weliswaar katholiek gedoopt, dus uh, dat zou dan misschien nog een, een aanleiding kunnen zijn. Maar in ieder geval is de hiërarchie in Duitsland daar absoluut wars van. Ja, maar, maar Jan, dan wil ik toch even terugkomen op die klokken. Want ik, ik heb uit, uit de berichtgeving begrepen... Dat die, dat die massaal zo gegoten werden met deze inscripties erin. Dat dat niet één kerk was die de opdracht gaf van... nou, wij vinden het uh, leuk om een, uh, een, een, een leus over Hitler en Hakenkruis... op die klokken te hebben. Maar dat dat gewoon in die fabrieken standaard gebeurde in die tijd. Ja, maar dat de, of de kerken zelf dan die uh, klok aannamen... dat ging af van de beslissing van de kerkenraad. Ja, dus de, de en, klokken... In, ja. In, ja, in sommige uh, kerken was die kerkraad ja. inderdaad uh, in meerderheid in 1934 gekozen tot uh, laten we zeggen, uh, vertegenwoordigers van de, van de Duitse christenen. Dus dat is echt een aan de nazi's gerelateerde vorm van christendom. Maar in andere waren er uh, protesten. In ieder geval ook, de, om, om toch even duidelijk te zijn, de Calvinistische kerken in Duitsland. Dus laten we zeggen de richting van Karl Bart. Die hebben er absoluut geen, uh, geen behoefte aan. Ja, dus, dus je kunt niet zeggen, alle protestanten En anders komen we in een in, ingewikkeld in moeras terecht... van de verschillende soorten protestantse kerken Precies. in Duitsland. Daar gaan we onszelf niet in begeven nu. Maar er waren nee. ook goede Calvinisten. Dat is altijd fijn om te weten. Uh, dus ja, goed Jan, Goede protestanten. Ja, ja, ja uh, Jan, tot, tot slot eventjes. Wat moet nou die evangelische kierigen doen? Moeten ze overal uh, gaan onderzoeken of er nog ergens Hitlerkloggen hangen? Ik denk dat ze dat wel gaan doen, ja. En, en, en dat ze daar dan een soort verklaring voor vinden. En eventueel dus uh, of de klok blijven laten, laten hangen... en dan vooral luiden voor de gevallenen en de gevangenen van Hitler... Uh, of dat ze hem wegdoen. Maar het is in ieder geval een historisch uh, uh, teken... van hoe ook in de Duitse protestantse kerk... op een gegeven moment het nazisme toch een zekere inbreuk heeft gemaakt. Ja, en uh, gaat het er ook van komen? Want die mevrouw die zegt, uh, die we net in het begin lieten horen... die parochiaan zegt, uh, een Hitlerbeeld hoort niet in een kerk. Is, is, is, is het te verwachten dat de evangelische kierige dit zal doen... omdat ze zich met dat verleden scherp bezighouden? Jazeker, en ik denk dat ze dat ook... Uh, en zeker de huidige trend in de kerk... zal, het, uh, zal, zal deze kritische vragen alleen maar doen, uh, doen vermeerderen en opkomen... Dat, ja, ik, uh, het, is zeker, uh, het is een kerk die afstand heeft genomen. Jan, van, we hebben hier van, ook Piet de Rooy zitten, de wel eerder zeer geleerde ja? collega-historicus ja. van jouw generatie. Uh, en Piet, zit zit altijd op de microfoon te duwen omdat hij ook iets wil zeggen. Piet, of niet, of lijkt dat maar zo? Nee, dat lijkt maar zo. Oh, Oké, okay. ik, dacht, ik dacht er komt nog een toevoeging. Nee, nee, nee nee, nee, nee, nee. Ik dus... vertrouw dit uh, onderdeel geheel aan uh, collega Bank uh, toe. Ja. Jan, dus het, het, het gaat waarschijnlijk wel goed komen met die evangelische kierigen in die zin ja. dat ze het scherp gaan onderzoeken. Daar hebben we alle reden ja. om dat te verwachten. Dat, dat lijkt mij zeker, ja. Goed. Jan Bank, ik wens jou, want zover ik weet... zit je op dit moment vakantie te vieren in, op Schiermonnick Oog, geloof ik. Ja. ja. Ik zou zeggen, ja. terug naar de natuur en veel plezier... en dank voor je toelichting. Ja, Goed, dank ja. je wel. Uh, Goedemorgen. En, ja. en wij gaan nu weer even naar, van Schiermonnick Oog naar China... waar het WK Sprint bezig is. En we krijgen van Walter Tempelman te horen hoe het is gegaan... met de duizend meter van de vrouwen. Walter. Ja, hoe het nog is. Want de laatste rit is op dit moment bezig. Die rit gaat tussen Jorien Termos en Brittany Bowe. En Jorien Termos gaat wereldkampioen worden. Zoveel is al duidelijk. Dat heeft alles te maken met een eerdere afzegging van haar grootste concurrent Nao Kodaira. De Japanse is ziek geworden na de 500 meter eerder vandaag. En heeft zich afgemeld. En dus kan Jorien Termos de wereldtitel bijna niet meer ontgaan. Dat gaat ook nu gebeuren. Jorien Termos over de finish in 1.15.19 is Jorien Termos, de nieuwe wereldkampioen sprint. Uitstekend gedaan. Natuurlijk een cadeautje omdat Kodaira ziek is geworden. Maar Termos heeft ook gewoon keurig gereden. Had haar zinnen gezet om op die laatste duizend meter Kodaira te verslaan. Nou, dat, die, dat duel is dus niet geweest. Het werd een duel eigenlijk met haar zelf. Zij moest blijven staan, niet vallen, geen valse start. En dan zou ze wereldkampioen worden. En dat is gelukt. Jorien Termos op plek 1. Een wereldtitel voor de Nederlandse om in OVT stijl te blijven. We gaan terug naar 2004. Dat was de eerste en enige keer dat een Nederlandse wereldkampioen sprint werd. Toen Marianne Timmer. En nu heeft zij in 2018 14 jaar later eindelijk een opvolster. Jorien Termors is de wereldkampioen. Op plek 2 de schaatser die ze zojuist versloeg op de laatste afstand uit Amerika. Brittany Bow. Zij is al twee keer eerder wereldkampioen sprint geweest. In 2015 en 2016. Maar dit jaar was een kwakkeljaar voor die Brittany Bow. Ze is weer terug. Pakt zilver hier in Changchun. En op de derde plaats is, uh, spraken we ook van een terugkeer van een uh, Russische Olga Fatkulina. Zij mocht niet meedoen door alle perikelen, door alle dopingperikelen aan de Olympische Spelen. Mag hier wel weer starten en is derde geworden op dit WK. 1 Thermos, 2 Bo, 3 Fatkulina. Dat wat betreft het vrouwentoernooi. Zometeen de afsluitende duizend meter bij de mannen. Met medaillekansen voor voorbij en na. Huis voorbij staat tweede, Nuis staat derde. Zij moeten in de achtervolging op de nummer 1, op de Noor-Lorensen. En dat gaat een hele, hele moeilijke klus worden. Goed, nou, euh, Walter Tempelman, jij houdt ons op de hoogte... en euh, de uitslag daarvan die komt euh, na ons euh, in de perstribune. Dankjewel. Goed, en euh, wij gaan nu door met euh, vernieuwing in het onderwijs. Vernieuwing leidt maar zelden tot successen... zo meent hoogleraar Nederlands geschiedenis Piet de Rooij. En toch erkent hij ook als zoon van een schoolleraar en kleinzoon van een boer... dat de geschiedenis van het onderwijs zich laat lezen als een succesverhaal. Piet de schreef een geschiedenis van het onderwijs in Nederland... en is de gast. Piet, welkom. Uh, laten we, uh, om even een beeld te krijgen... van hoe de ouder van nu volgens sommigen over het onderwijs denkt... even naar een fragment luisteren uit een hele populaire tv-serie van nu... De Luizenmoeder. En we horen een gesprek tussen moeder en lerares over dochterlief Shanaya... Shania zegt dat zij een ster is en Juwendi een raket. Als het uit de test is gekomen, zal het wel waar zijn. Welke is beter? Ster of een raket? Het is geen kwestie van beter. Kan Juwendi beter lezen dan Shania? Volgens het wel. Krijgen ze daarom allemaal van die extra leeslesjes... waar ze al een verschrikkelijke kuthekel aan heeft? Wil je niet dat ze een raketje wordt? Hey, daar gaat het niet om! Sterrenkinderen zijn vaak heel creatief... maar er wordt nooit iets mee gedaan... omdat ze al hun extra tijd nodig hebben voor lezen. Is Shania zo creatief dan? Ja, maar bij haar ligt het meer... Ik heb er bij handvaardigheid nog nooit iets in maken waarvan ik dacht... Goh, wat is dit bijzonder. Ja, Piet. Eh. Ik, ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of Piet elke week... Nou, zit te kijken naar die serie, De Luizenmoeder. Of heet het? Zo heet het toch? Nee, ik kan er niet naar kijken. Ik vind Het, het trekt aan de vliezen. Ik uh, vind het zo genant. <laughs> Dus uh, ik, ik kijk ze nu aan kleine stukjes... maar dan wel uh, tussen mijn uh, ogen en het door, zal ik maar zeggen. En ik snap ook wel eens weg. Maar ik heb verschrikkelijk gelachen over die aflevering... waarin Sinterklaas vervangen werd door Winterklaas. Dat vond ik een gouden greep. Goed, uh, even, even naar, het, naar het onderwijs zelf... en de discussie tussen uh, uh, lerares en ouder die we hier hoorden. Um, is dat wat je bedoelt in je boek als je zegt dat we te veel verwachten? Een raket of een sterretje, ja. een van de twee... <laughs> nou ja, de, de, wat je in deze discussie ziet, dat zijn uh, twee uh, verschillende ontwikkelingen. De ene is dat uh, het gezag van de school, vroeger onaantastbaar, mm -hmm. niet meer vanzelfsprekend is. He, dus die moeder die bemoeide zich mee... en die, die wil eigenlijk iets van die, uh, van die leerkracht. Wat die leerkracht weer niet wil. Ja. Uh, wat de leerkracht dan wel of niet toestaat. Ja. Uh, maar het wordt wel voor de leerkracht lastiger... omdat uh, dat vanzelfsprekend gezag van vroeger... dat dat natuurlijk weg is. Het andere is uh, dat... Uh, ouders eigenlijk de school een beetje, sommige ouders althans de school een beetje zijn gezien als een soort serviceinstituut waar hun kinderen tot de hoogst mogelijke graad uh, worden opgeleid. Uh, en dat is die, die hele maatschappelijke druk uh, dat kinderen zo ver mogelijk in het onderwijs moeten komen. En, en die twee dingen die zorgen ervoor dat uh, een aantal ouders uh, het leerkrachten uh, lastig maken. Ja, en, en dus jij gaat ver terug, hè? want je schrijft een ja. geschiedenisboek... en dus de, de gedachte dat het beste uit een kind moet komen... en dat het kind de hemel moet kunnen bestormen, maar als het eenmaal van die school komt... Dat, nou ja, dat allemaal is... professor worden. Ja, <laughs> allemaal professor worden, of ja. kunstenaar, sterretje of raket. Dat is natuurlijk iets uitzonderlijks. Dat, dat is helemaal niet hoe dat onderwijs eigenlijk van oorsprong in elkaar zit. Nee, helemaal niet. Uh, Eeuwenlang... Uh, uh, is er voor de elite vooral uh, onderwijs geweest. Uh, maar dat had uh, uh, lang niet die betekenis die het uh, veel later heeft gekregen. Uh, men vond eigenlijk ook onderwijs uh, een instelling... waar kinderen dingen te leren kregen... kregen waar, uh, waar ze in het leven niet zo erg veel aan zouden hebben. Maar het was toch wel nuttig... omdat je dan tenminste een beetje fatsoenlijk mee kon doen aan de conversatie. Uh, die... Dat hele idee dat het uh, onderwijs uh, de maatschappij als het ware verbetert. Uh, dat daar een elite wordt gevormd. Dat daarvoor uh, gezorgd wordt dat de nationale eenheid tot stand komt. Dat ervoor gezorgd wordt dat het land mee kan doen... in de internationale economische groeirees. Dat soort dingen. Uh, die, uh, dat, dat is eigenlijk pas in de, heel langzaam in de loop van de 19e eeuw opgekomen. En... Uh, dat, dat wordt pas dominant in de 20 ste eeuw. Ja. Als, de, als de Nazistaat. Nee goed, laten we dat maar even laten zitten. Maar ja. Het loopt samen met de ontwikkeling van de Nazistaat. en een soort ja. industrialisatie, et cetera, ja. et cetera. en een elite ja. die nodig is. Als we even teruggaan naar de geschiedenis. Jij, jij, jij blijft ook stilstaan. onder meer bij bijvoorbeeld de beroemde filosoof John Locke. Ja. En zijn ideaal dat de mens als een schone lei... Wordt ja. geboren. Leg ja. eens uit, wat heeft dat te maken met het onderwijs? Nou ja, dan moet ik even uh, naar de periode daarvoor. Uh, even lang is gedacht dat uh, een kind eigenlijk min of meer kant en klaar geboren wordt. Dat alle capaciteiten er al in zitten. Zoals in een eikel als het ware de eikenboom al zit. Uh, dus dat komt allemaal oh, je... door Aristoteles. Hè? Die heeft uh, ons ja, dat ja, Aristoteles ja. begint ermee, maar dat, dat wordt echt uh, ook uh, in de middeleeuwen bijvoorbeeld nog heel lang volgehouden. Als je dat idee hebt, dan is onderwijs op zich. Uh, een of überhaupt opvoeding niet zo vreselijk belangrijk, omdat uh, God eigenlijk al de ziel in het uh, kind heeft geblazen. En het is gewoon een beetje wachten tot zich dat ontvouwt. Ja, maar ze moeten tot door hebben gehad dat je dingen moet leren. Je, wel, je Maar bent, het zat uh, al in het beestje eigenlijk. Ja. Dat, dat is de gedachte. Het zat er eigenlijk al in. Het, het, uh, nou ja, net als bij. Uh, als ik bij de meter voorblijf, net als bij een ei, dan moet ze nu een beetje water bij. Maar voor de rest moet je daar niet al te veel aan doen. En. Uh, uh, dat betekent dus ook dat de capaciteiten uh, van zo'n kind als het ware uh, uh, door het hele lichaam heen uh, zaten. Locke is de eerste geweest die dat, dat hele beeld eigenlijk verworpen heeft en gezegd, heeft, het gaat helemaal niet over ziel of ingeboren capaciteiten. Uh, uh, de mens is een rationeel wezen en uh, het meest belangrijke gebeurt in de hersens. Hij lokaliseert dus de capaciteiten in de hersens. En ja. dat, is, dat is hij een van de eerste en een ja. van de belangrijkste en, van. De... En hij, even terug te komen op die grondgedachte... we zijn allemaal, als we beginnen, een onbeschreven blad. En dat Ik... is geheel onbeschreven. En uh, dat betekent dus ook <coughs> uh, dat uh, die, die geest, als het ware... aan het werk moet worden gezet door voortdurend indrukken te krijgen... Mm -hmm. En ja. die indrukken die krijg je dus door middel van je zintuigen, dus met name horen en zien. En uiteindelijk, nou, als we het ouder worden, lezen. En, en die gedachtegang had invloed op het onderwijs? Die gedachtegang die had twee enorme gevolgen. De eerste is, is dat daarmee bijvoorbeeld de allereerste indrukken van de kind al heel belangrijk zijn. Dus ook jonge kinderen moeten al worden opgevoed. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld moeders een hele specifieke taak kregen, omdat die toch in de praktijk heel vaak voor de eerste jaren zorgde. Dus je ziet dat na Lok, met name moeders, een enorme rol toegewezen kregen... in de opvoeding van hun kinderen. Die zorgen voor de allereerste indrukken. Die zorgen dus ook voor de indrukken die langzaam maar zeker... naar moreel en ethisch besef gaan. Die intellectuele kant die komt dan later wel. Ja, die, die, die is voor de school. Ja. Die staan voor de school. En uh, dat heeft een uh, uh, geweldige impact. En je ziet dus ook dat tal van mensen... ...Lok als het ware beginnen uh, te vertalen... ...en te versimpelen en voor huishoudelijk gebruik gereed te maken. Betje Wolff bijvoorbeeld in de 18e eeuw. Die schrijft iets van... ...ja, uh, veel moeders en ook kinderen om zijn heen... ...die hebben gewoon geen tijd om Lok te lezen. Maar laat ik het u even kort uitleggen. die schrijft dus Proef van de Opvoeding. <coughs> en dat is heel nadrukkelijk bedoeld voor die moeders... ...waarmee ze de grondgedachten van Lok voor een ruimer publiek uh, beschikbaar maakt. Ja, er is nog een andere filosoof die je ook noemt... en die is ook niet geheel onbekend aan de meeste mensen. En dat is Rousseau. En ja. wat brengt die dan in als het gaat om ja, Rousseau, het kind en het onderwijs? La, laat ik er niet te meedraaien. Ik, ik vind Rousseau dus echt een, een, een enorme nare man. Laten we uh, <laat me> zeggen... <coughs> uh, Symbolisch is toch de manier waarop hij zijn eigen kinderen... meteen na de geboorte het Vondlingenhuis indraait. Uh, ondanks dat zijn vriendin dat uh, toch een matig idee vond. Uh, en, uh, Rousseau heeft eigenlijk uh, niks bijgedragen... De, de, de, de, Rousseau, de invloed van Rousseau is echt een hype. Het dus ja, is dus een prachtig de, boek, ja, verschenen waarin echt, echt is nagegaan. Wat is nou de daadwerkelijke invloed van Rousseau geweest... op de opvoeding in Nederland? Uh, het antwoord is vrijwel niets. Ja, en, en toch besteed je er aandacht aan, omdat je zegt... hij heeft een soort almacht, filosofie, uh, fantasie... als het gaat om wat je van een kind kunt maken. Nou nee. ja, maar, wat je ziet is uh, dat hij... Uh, Kijk, dat, dat gaat al bijna niet meer over onderwijs. In ieder geval niet in onderwijs in de vorm van de school. Uh, Rousseau <coughs> stilet zichzelf als een uh, gouverneur. Dus hè, één op één relatie met de leerling. En uh, dan is het een enorme dwingeland die heel... Uh, heel stevig laat zien... hoe hij ongeveer iedere stap van dat kind voor is... en hem op die manier geleidelijk aan... Uh, socialiseert ja. in de richting... die Rousseau op prijs maar, maar en Dat is dus, dus echt een, een ijzeren vuist... in een fluwele handschoen. Ja, maar je mag niet, maar is, is, dus, is, is er loopt is er een loop bijvoorbeeld een lijntje van Rousseau... naar allerlei ontwikkelingspsychologen... en schoolmethodes die meer naar het kind toe zijn geredeneerd? Nee, of is er helemaal geen voor, lijntje? Voor een groot deel is dat een mythe. Ja, geen voorloper van Maria Het enige wat overeind blijft... Ja. Ja. Uh, uh, dat hij de pubertijd... Als de tweede geboorte voorstelt. Dat is eigenlijk de, uh, het enige van nou ja, oké, okay, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft iets gezien van mm -hmm. de puberteit. Maar voor de rest <coughs> is de invloed van Rousseau op daadwerkelijk onderwijs uh, miniem. Goed. Want wanneer begint men daar nou echt... Op dat onderwijs zelf toegespitst na te denken? Is dat pas begin 20e eeuw? Of? Nee, dat is in de loop met name in Duitsland. De Duitse pedagogiek in de 19e eeuw komt op. En die zet het uh, uh, onderzoek voort... wat eigenlijk door Lok is aangegeven. Hoe komen associaties, hoe komen indrukken tot stand? Hoe verbinden die zich in de hersens? Als we dat weten, dan kunnen we ook... Uh, in de schoolpraktijk uh, gaan toepassen... hoe uh, verschillende schoolvakken moeten worden gegeven. Dus dan krijg je de methoden. En die methoden die je krijgt, die zijn gebaseerd... op de associatiepsychologie waar Locke mee begonnen is. En de grote naam in Duitsland bij die pedagogiek is Herbert. Uh, Herbert, heeft dus, <coughs> sorry, Herbert heeft dus voor gezorgd dat uh, leerkrachten echt een... Uh, een idee kregen over hoe geleidelijk aan, stapsgewijs... Uh, een vak moest worden uh, aangeboden aan kinderen... afhankelijk van hun leeftijd en geholpen door... Uh beelden, uh, het zogenaamde aanschouwingsonderwijs. Dus, uh, dan ziet dus ook bijvoorbeeld wandplaten in de school verschijnen. Dat mensen niet alleen woordelijk is uitgelegd krijgen, mm -hmm. maar ook met een plaatje dus erbij. Dus al die al beroemde plaatjes van ja. die zinx die wij, ja. of wij, een deel van ons mee is opgegroeid, uh, dat komt allemaal eigenlijk van die grond Ja, dat is, dat is die stroming, dat is ja. de, die traditie. Als we een sprongetje maken naar uh, diep in de 20e eeuw, dan is uh, op een gegeven moment wordt het onderwijs vooral een plek van burgerschapsvorming. Wat, wat zit daaronder? Ja, dat is echt uh, 1800 uh, ongeveer. Uh, en dat zie je in, uh, in alle landen als gevolg van de Franse Revolutie. is er dus een geweldige politieke onrust. Uh, en zeker na die uh, ver verwoestende uh, uh, veldtocht. die Napoleon door Europa trok. zie je vervolgens dat alle landen zich tot een soort nazistaat beginnen te vormen. En dat betekent dus dat die landen. Uh, een zekere homogeniteit nastreven in de bevolking. En op dat moment. beginnen ze dus uh, het onderwijs te gebruiken. om inderdaad de homogeniteit. van de bevolking. op Hoog niveau te brengen. Uh, en <tie> dan beginnen ze uh, uh, met het bestaande arme onderwijs, wat gegeven werd in weeshuizen, et cetera, wat een betrekkelijk omvangrijke tak van sport was. Dat beginnen ze te gebruiken. Daar uh, begint dan de volkschool. Uh, en dat was buitengewoon duidelijk gericht op het uh, bevorderen van uh, aanhankelijkheid aan de natie en uh, eerbied voor de koning. Ja. En, en als je de, de sprong maakt van die tijd, want daar begint de burgerschapsvorming, we ja. zitten nu nog steeds eigenlijk in dat proces van, ja. uh, of althans in de school als een plek waar de burger wordt gevormd. Ja. Verwachten we nu niet te veel van het onderwijs? Ik bedoel, want het lijkt alsof het onderwijs de enige plek is... waar de burger nog wordt gevormd. Nou ja, dat is, dat is wel geestig. Uh, in het midden van de 19e eeuw heeft het multitudie al geschreven. Uh, uh, dat dat inderdaad wel een ideaal was... waar veel, uh, veel mensen uit de elite het over hadden. Dat het onderwijs betere burgers uh, zou kunnen scheppen. Hij zei, nou, kijk eens om je heen. Is het gelukt? En dus die was al buitengewoon sceptisch over dat hele idee... Dat je kleine kinderen tot burgers kunt opvoeden, kleine burgertjes kunt opvoeden, die dat vervolgens ook nadat ze van school zijn blijven. Ja, dat is een soort overdreven verwachting, uh, waar veel die aan bewezen wordt, maar waarvan weinig over hen blijft. Ja, dus, dus, dus we moeten er niet hoge verwachtingen van nee. hebben. Hoe komt het toch dat in het onderwijs... Je hebt nog 30 seconden om dat uit te leggen, Piet. Nee, nog minder zelfs. 20 seconden, dus die vraag kunnen we niet meer stellen. Ik wilde eigenlijk gewoon vragen stellen. Hoe komt het toch dat er altijd weer van alles aan de hand is en gedoe? Omdat we uh, overschatten wat het onderwijsbeleid van mag... en onderschatten wat er daadwerkelijk gebeurt. Goed, Pieter Rooij bedankt. Het boek heet Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. En ligt in de winkel. Het spoor terug. Wat doe je als je van een tante hoort dat ze in de jaren 30 in China woonde en daar tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans kamp heeft gezeten en dat dat kamp eigenlijk wel meeviel, althans heel anders was dan die Jappenkampen elders, en dat er dozen vol met brieven en dagboeken, aantekeningen van die tante bewaard zijn gebleven? Dat overkwam Mieke Meelief en zij schreef er een familiegeschiedenis over. Hier in het Oosten alles wel, een Amsterdamse familie in China. Gerard Leenders maakte naar aanleiding van dat boek het volgende programma. Montage Berry Kamer. Ik ben Anneke de Jong. Ik ben nu 87 jaren oud. Ik heb gelukkig nog een goed geheugen en ik teer nog op alle mooie herinneringen. Mijn allereerste herinnering van de muziek die ik in China heb meegemaakt... was een klassiek stuk die vader dan wel eens afdraaide. En dat bleek achteraf van Schubert te zijn een impromptu. En dan, eh, dan zat ik bij vader op schoot. In vaders grote fauteuil en daar paste ik net zo'n beetje naast. Als meisje van vijf of zes jaar, denk ik, in Tjinsen. In haar stijlvol ingerichte appartement vertelt Anneke de Jong... enthousiast over haar jeugd in China. Anneke, geboren in Hongkong in 1930, is de oudste van zes kinderen... uit het huwelijk van Frans de Jong en Willy de Voer. Het grootste deel van hun tijd in de toenmalige Chinese Republiek... brengt het gezin door in de handelsstad Tianjin, iets ten zuidoosten van Peking. Maar eigenlijk begint het Chinese avontuur al in 1919... Vader, die, die wilde toch carrière maken. Die had enorme energie. En toen zag hij in een krant van de, de, de, de, de, de handelsblad... gezocht energieke jonge mannen voor uitzending naar China. Hij is ge, ge, aangenomen. En hij is toen met de boot richting Shanghai gegaan. En dat was zijn eerste buitenlandse ervaring. En dat was in het jaar 1919. Direct na de Eerste Wereldoorlog. Als je in China aankwam vanuit Europa, dan kwam je in een van de verdragsavonds aan. Dus dat zijn de grote steden die aan de kust liggen. Frans Paul van der Putten. Historicus en China-deskundige bij Instituut Klingendaal. En in die grote steden, de meeste grote steden, had je concessiewijken. Dat waren delen van de stad. Die, die stonden onder buitenlands bestuur. Dus niet onder Chinese bestuur, maar onder buitenlands bestuur. Um, en uh, daar woonden de buitenlanders, dus Europeanen en andere buitenlanders, die vielen niet onder, Chinese, onder de Chinese rechtspraak. Um, dus het waren eigenlijk stukjes buitenland in China zelf. China is als land nooit een kolonie geweest, is dus niet gekoloniseerd. Maar de sfeer, de levensomstandigheden en ook het uiterlijk van die concessiewerken doet heel erg denken aan koloniale steden. Het zag eruit als, een, als, als Europese uh, steden in China. Dear All. Shanghai maakt de indruk van een wereldstad. Met Parijse allure. Met grote winkels, elektrische trams en asfalt. Alleen de draagstoelen en de rickshaws... dat zijn die tweewielige wagentjes met koelies ervoor in plaats van een paard... die herinneren aan China. Het is hier een eigenaardig, kosmopolitisch leven. Veel Britten, Amerikanen, Fransen, Russen, Japanese met hun vrouwen... En die lopen allemaal met een idioot gekleurd kussen op hun rug. met breed opgemaakte haarkuiven. En met negers en maleiers. En dan met tulband getooide sikhs. die hier gebruikt worden als politie. De Chinese vrouwen met hun lange broeken zijn geen beauties. Kleurloze gezichten zonder enige uitdrukking. Het aardigste vind ik ze nog wanneer ze een lange vlecht dragen. Met veel groeten, uw Frans. In 1919 was China in een hele bijzondere periode terecht te komen. Het land was 2000 jaar lang een keizerrijk geweest. In 1912 was de laatste keizer afgetreden. En toen begon er een overgangsfase naar iets nieuws. Een overgangsfase waarin het nog helemaal niet duidelijk was... wat voor land China dan zou gaan worden. Heel chaotisch. De Eerste Wereldoorlog was net afgelopen. China hoorde bij de geallieerden, dus een van de overwinnaars. En China had gehoopt dat de voormalige Duitse invloedsgebieden in China dat die uh, teruggegeven zouden worden aan China. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan werden ze aan Japan toegewezen. En dat heeft het politieke bewustzijn in China enorm gestimuleerd. Je schrikt als je langzaam te weten komt... hoe ver Japan al is gekomen met zijn vreedzame verovering... zonder dat Europa tussen beiden komt. Alle macht, op enkele internationale concessies na, behoort aan Japan. Europa ziet niets maar is bezig met arbeidsstrijd en bolshewisme. De brieven beginnen in 1919 als Frans uit Rotterdam vertrekt... en eindigen in 1947 als Frans weer teruggaat naar Nederland. Dus uh, u kunt zich voorstellen dat het een enorm archief was. Aan het woord is Mieke Melief, 74 jaar, nicht van Anneke de Jong... en chroniqueur van de familiegeschiedenis in China... Vooral in de eerste jaren van zijn verblijf in Shanghai... waar Frans de Jong werkt als boekhouder bij de Holland-China handelscompagnie... schrijft hij honderden brieven naar het thuisfront. Hij woonde met een stel mannen in een mes. Dat is een, een mannenhuishouden met een rickshaw en een koek... Hij ging als een van de weinige buitenlanders voortdurend de Chinese wijk in. Want daar kon je nog het echte oude China vinden. Uh, wat hij ook deed, was heel veelvuldig de races te bezoeken, de paardenraces. Ik heb laatst eens een kijkje genomen bij het wedrennen. Er wordt druk gewet. Zelfs kinderen doen met grote hartstocht mede. Sommige jongelui zetten al hun geld in op één paard... Ik heb 5 dollar ingezet. Het heeft mij 12 dollar winst gebracht. Maar wees maar niet ongerust dat ik mij hier zal verrennen. Na zijn eerste verlof wordt Frans in 1926 overgeplaatst naar de in het noorden gelegen havenplaats Tianjin. Hij wordt aangesteld als bedrijfsleider. Uit de brieven blijkt dat de zaken goed gaan. Maar ook dat hij zich zorgen maakt over de politieke aspiraties... van de nationalisten en communisten... die in 1927 leiden tot geweld tegen buitenlanders. En praat me niet van nationale aspiraties van het Chinese volk. Alsof er één Chinees is die een cent om zijn land- en volksbelang geeft. De zogenaamd ontwikkelde klassen kennen niets anders dan hebzucht en eigenbelang. Het nijvere, goedaardige Chinese volk wordt door de minste ophitsing tot erger dan beesten gemaakt. Aangelokt door roof en moordzucht. En Japan wacht af. Ja! Er ontwikkelt zich hier langzaam, toch onafwendbaar... een stuk wereldhistorie met een strijd tussen de blanke en gele rassen. Tijdens vaders tweede verlof in 1929 uh, was hij weer in Amsterdam. En, en, en daar heeft hij natuurlijk de familie uitgebreid bezocht. Onder andere de familie De Voer, die al heel lang banden hadden, had met de familie De Jong. En, um, en daar uh, zag hij wilde weer, na, na zoveel jaren. En um, daar heeft hij de memorabele woorden uitgesproken van... ''Kom je mee naar China?'' wil je met me mee naar China? En die moeder van me, dat vond ik geweldig, die zei meteen... ja, Frans, dat wil ik. Dus ze was bereid om haar beschermd milieu in Amsterdam te verlaten... en op avontuur te gaan met vader naar China. De eerste standplaats van het pasgetrouwde stel is Hongkong... waar een jaar later Anneke, de eerste van de zes kinderen, wordt geboren. In 1932 wordt Frans opnieuw benoemd tot bedrijfsleider... van de Holland-Chine handelscompagnie... in de grootste Noord-Chinese havenplaats Tianjin. De familie gaat wonen in de Franse concessie. In een deftig groot woonhuis het bedrijfsband. Met heel veel personeel dat achter de woning op het erf woont dan mochten wij niet, nooit komen want moeder was als ze dood... dat wij een of andere uh, infectieziekten zouden oplopen. Dus moeder was, zei dat was voor ons uh, out of bounds. Ze mochten we echt uh, niet mengen. Maar daar woonde de kok met zijn twee vrouwen en de ama. Dat was eigenlijk de Chinese baboe, was het, was het, de ama. En, um, en dat was een heel soort dorp daarachter van familie van ons personeel, die daar allemaal met elkaar woonden... En, en nog een oude vader die dan uh, daar ergens met zijn waterpijpje zat te suffen en te roken. En allerlei felle vrouwen, dat weet ik nog, die gingen majongen met mooi weer aan een tafeltje buiten. En dan hoor je klik, klik, klik, klik, klik van al die steentjes mahjong. En dat ging heel. Dat was echt een, een soort. een apart wereldje naast de onze, waar we weinig contact mee hadden. We hadden een hele actieve koek die de European Kitchen had leren bereiden. En die dus eigenlijk heel goed uh, kon koken. Dus uh, we aten echt keurig uh, aardappelsvlees vlees en groenten en een toetje en een soepje. Maar eens in de week mocht hij Chinees koken voor ons. En dan aten we echt aan tafel met stokjes. Maar wij aten als kinderen heel lang... Uh, apart om zes uur de avondmaal. En vader en moeder, die gingen dan om acht uur half negen, kregen zij een aparte maal van de koek. En dat is heel gek, want de kinderen, werden zo voor ons gewoon een beetje afgeschept van hup, een warme hap, en, uh, en in bad, en wassen, en, en, en op tijd naar bed. Ze waren altijd heel streng, uh, moesten altijd op tijd erin liggen. En, en dan hadden vader en moeder hun avondje. En dat is heel lang doorgegaan, dat weet ik. Want toen waren we, toen waren we wel eens boven en toen zeiden we, Oh, wat ruikt het lekker, wat eten jullie allemaal? Dat dan hadden we zo'n idee dat er toch een soort discriminatie was... tussen de kinderen en de ouders, ja. ja. December 1935... De zaken gaan momenteel zeer slecht bij onze firma. En ik betwijfel of we het kunnen volhouden. Ik maak mij grote zorg over wat er van ons terecht moet komen... wanneer het met de zaken misloopt. En daarvoor ben ik erg bang. Ik heb mijn moed en zelfvertrouwen wat verloren. Ik zie geen mogelijkheid om zelf met zaken te beginnen. En een andere werkkring zal ook erg moeilijk, zo niet onmogelijk zijn. En anders? Terug naar Holland... Daar is het geheel uitgesloten voor mij een bestaan te vinden. Dit alles drukt mij verschrikkelijk te neer. Het zijn sombere overpijnzingen van Frans de Jong... als hij na een nieuw verlof weer terugkeert in Tenshin. Maar ze zijn van tijdelijke aard. Want na 1936 trekt de handel weer aan. Anneke krijgt van vader somberheid weinig mee... Ze groeit op in de beschermde omgeving van de Franse concessie, zit bij de scouting, gaat naar ballet en wordt door hun eigen rickshaw-coolie naar school gebracht. Met nog een lopende man, tegenwoordig zijn er bicycle rickshaws, maar toen was het echt een menselijke arbeid. Maar als wij te laat weggingen en ze hadden een soort belletje gemonteerd. We gingen op de belletje drukken en dan zeiden we, quiet here, yeah, yeah. opschieten man. He, want ik ben er te laat, maar ik moet toch op tijd komen. Dus dat arme mannetje, die moest dan nog harder lopen. Nou was ik dan kind, dus nog niet zo zwaar. Maar uh, je, je, hij moest er wel uitsloven voor die verwende Europese kinderen. En dat is natuurlijk toch uh, in deze tijd, ja, daar geneer je je toch een beetje voor. ja. ja. Ik zat bij de nonnen, de soeur, Franciscaine de Marie. Een missieorde eigenlijk. Maar het was eigenlijk heel internationaal. Want de, de zusters op school die kwamen uit Schotland, Ierland, Frankrijk, Italië, daar echt is een hele gemengde nationaliteiten allemaal. Maar Engels was de voertaal. En wat, ik heb dus eigenlijk in, in Engels alles geleerd: van rekenen, uh, gebeden, alles was in het Engels daar. En dat was eigenlijk in het begin mijn, mijn moedertaal. Heel lang is dat gebleven. Echte vriendinnetjes heeft Anneke niet. Hele dikke vriendinnen? Nee, eigenlijk niet. We woonden toch een beetje geïsoleerd als gezinnetje, vond ik. Ja. Ze speelt thuis met haar zussen en broertjes... gaat met haar ouders naar de films van Shirley Temple... It's blue! It's the bluebird! schaatst in de winter en de zomervakanties... worden stevig doorgebracht in de noordoostelijk gelegen badplaats Betuigen. Met de trein, ik denk iets van drie of vier uur reizen... Maar um, het was wel een schitterende badplaats. Het was echt een maand lang ontspannen aan de, aan de kust. Personeel kwam mee. De koek was erbij en die deed zijn inkopen. En de boy was erbij om, om de boel schoon te houden. En de ama om de kinderen een beetje te verzorgen. En alles was keurig voorzien. Ik bedoel, de bos werd ook voor je gewassen, gestreken, gekookt. En het ging, uh, was verrukkelijk. En vader kon niet een hele maand met ons mee. Maar die kwam wel twee weken. En dan wel eens een weekendje daarna om ons toch even te bezoeken. Ja. Before the Japanese Tianjin tien was the international bridge leading to the British concession was a busy highway for traders. Then the of goods to the the was the barricade has been with high wires. It would be Augustus 1937. De oorlog is hier uitgebroken tussen China en Japan. Jullie hebben daar op jullie heerlijke vakantieplek geen last van, maar hier was het een paar dagen onveilig en tijdelijk in Japanse handen. Maar we merkten er verder niet veel van. Toch Blijft voortdurend de dreiging van oorlog. Wij zullen hopen dat zo'n ramp de wereld bespaard zal blijven. 1914-18 was erg genoeg, en nu zal het nog veel verschrikkelijker worden. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. Since the unprovoked and dastardly attack. By Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Up the corner of the Rue de, hoek de France, we see soldaten with hele rolls of prikkeldraad and toestanden. En uh, vanaf dat moment was dan het begin voor ons met de Japanse oorlog. We moesten ons identificeren en dat was met een rode band over onze arm. En daar stond op dat wij Nederlanders waren. En die waren, waren heel slecht gedrukt en met veel wassen, want het was al gesmoezeld. Toen heb ik in een ijverig moment heb ik al die zwarte karakters, de Japanse karakters, heb ik netjes geborduurd dat ik het kon wassen en dat het dan toch heel duidelijk bleef. <laughs> ja. Ja. Ruim een jaar later, in maart 1943... krijgen alle geallieerde buitenlanders in Tenshin... het bericht dat ze worden geïnterneerd. De familie de Jong, met een zwangere Willy... mag van de Japanners bedden, matrassen, voedsel, schoenen en kleren meenemen die vooruit worden gestuurd naar een voormalig zendingscentrum in het dorpje Weishin. Toen we hadden we alleen handbagage op die bewuste dag dat we moesten verzamelen... en dat we dan uh, moesten marcheren naar het treinstation. En overal langs de straten stonden bewoners van Jinshin... die ons allemaal toejuichten. We hebben zo'n geweldig afscheid van... Uh, van, uh, keep on going and we'll see you back. En het was echt heel hartverwarmend. Toen kwamen we daar aan, in Weixien, in blok 22, uh, kamers 2 en 3. En tegenover hadden we een groot open plaats. Dus dat is leuk. Dan keek je niet tegen de achterkant van de rijhuizen voor je. Dus we hadden wat lucht en wat uitzicht en wat bomen. We hadden eigenlijk een heerlijke plek om te wonen. Het kamp Weesjen telt bijna 2000 geïnterneerden en is volgens Anneke niet te vergelijken met de beruchte Indische jappenkampen. Het mooie was, ze bemoeiden zich in wezen heel weinig met ons. Uh, want het was een consulair gezag en niet militair. En wij mochten zelf een soort reglement maken. We moeten afdelingen hebben voor hygiëne, voor sch uh, scholing voor het eten, voor de medische kant. Er was een soort werkvoorziening, niet voor kinderen. Het was een goed geregeld geheel. We hebben het niet slecht in het kamp. De Japanners behandelen ons fatsoenlijk en zorgen voor voeding. Weliswaar niet voldoende, maar gelukkig krijgen we via het Rode Kruis... wat extra's toegezonden. De bevalling van Paltje is goed gegaan... Onder de geïnterneerden hier zijn dokters, verpleegsters, onderwijzers en ingenieurs. Zodat het ziekenhuis, het onderwijs en het sanitair goed functioneert. We doen zelf de was en moeten zelf voor brandstof zorgen. Hetzelfde positieve beeld dat vader Frans geeft, geeft ook Anneke. Ondanks het geëlektrificeerde prikkeldraad waarachter de geïnterneerden verblijven, ondanks het soms slechte eten en ondanks de dagelijkse irritante appels, is het in het kamp uit te houden. De kinderen vermaken zich volop. Anneke gaat naar dansavonden, gaat naar de kampschool, leert tientallen vaardigheden bij de scouting, doet mee aan sportactiviteiten en helpt in het huishouden. In het kamp was er toch veel te doen. In uh, winters die kachel moest aanblijven. Dus uh, briketjes maken, stoken. Warm water halen voor moeder. Uh, vader en ik deden de was iedere week. Met borstels en handen gingen we alles boenen, spoelen, spoelen. Soms met het ijskoude water. En dat uh, moest dan toch gedroogd worden allemaal. Vader dweilde alle vloeren... Die, die was echt de huisman daar. Hij heeft zich echt enorm bezig gehouden, ook met de kinderen. Wandelen en toezicht op, op huiswerk natuurlijk. En vader was echt constant bezig. En moeder die tuttelde gezellig rond met de baby en, uh, en wakte, praatte met buren. En nee, moeder was echt heel, heel ontspannen. Op de 15e of de 16e waren toch weer geruchten. van de oorlog is afgelopen. En dat had toch iemand verspreid. Dus je voelde in het kamp dat er een bepaalde spanning was. van er gaat iets gebeuren. En toen ineens op de 17e hoorden we een geronk in de lucht. en we keken en er was een vliegtuig. en die bleef alsmaar cirkelen om het kamp. En toen bleek dat hij iets verderop kwamen er zeven parachutes naar beneden... met allemaal kleine mannetjes eraan bengelend. En toen werd iedereen helemaal gek en we stormden naar de grote poort. En daar stonden twee Japanners keurig in het gelid. En die zag die menigte... ...Europeanen aankomen stormen, die hebben een pas opzij gedaan. En die dachten, wij, wij houden ons gedijst. Maar voor het eerst zet je dan je voet in de vrijheid. En nou, die arme mannen, die werden afgelikt en af verzoend en oh, die wisten niet wat voor welkom ze hadden. Iedereen klappen en omhelzen met een hele groep jonge kinderen die achter hen aansleepten. En dat was zoiets geweldigs. Oh, dat was een soort een idee van nu begint een nieuw deel van mijn leven in vrijheid. Hè? Kamer die ons kwamen bevrijden, die dachten, ach, die arme kampbewoners, die moeten opgevrolijkt worden en daar moeten we voor zorgen dat we iets heel stimulerends aan het begin van de dag. Dus hun eerste taak was overal loudspeakers en draden. En tot onze grote uh, verbazing werd elke morgen om zeven om uur, half wacht, ik weet niet wanneer, werd ze keihard door het hele kamp. Oh, what a beautiful morning! Gedraaid. Oh, what a wonderful day. En dat gaat maar door. Oh. Ja, ja. ze dachten dat ze ons een geweldig plezier meededen. En het was goed bedoeld, maar uh, we waren er niet zo happig op, natuurlijk. Op de oh, what a beautiful... Door de burgeroorlog tussen nationalisten en communisten... duurt het nog twee maanden voordat de familie de Jong mag terugkeren naar Tianjin. En daar is veel veranderd. Historicus Frans Paul van der Putten. Die buitenlandse concessiewerken waren er niet meer. Die waren opgeheven. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog... een overeenkomst tussen China en de Westerse landen. Dus na de overgave van Japan konden de... De Europeanen en hun bedrijven konden wel weer teruggaan naar waar ze eerst waren. Maar bijvoorbeeld Tianjin, dat was gewoon een Chinese stad geworden onder Chinees bestuur. De Chinezen waren heel anders toen we terugkwamen dan toen we weggingen. Die voelden een bepaalde macht. En die Europeanen en die concessies was allemaal voorbij. En nu zouden zij baas in eigen land worden... en niet meer al die Westerlingen. Dus je voelde een soort antagonisme die daar duidelijk al begon. Frans de Jong besluit dan ook dat zijn vrouw Willy en de zes kinderen zo snel mogelijk per boot naar Nederland vertrekken. Daar komen ze op 3 mei 1946 aan. En daar stond mijn tante Nettje met haar oudste dochter Wiesje. En die kwam me afhalen. En dat was mijn favoriete nichtje die daar in Nederland mij kwam begroeten. Dus de hele weg in de bus zat ik naast mijn nichtje Wiesje en praten En toen zegt ze, Anneke. Je moet niet zo netjes praten. Je praat veel te deftig, zegt ze zo. Ik zeg: Hoe zo is, Hoe zo Ja, ja, je moet een beetje gewoner praten. Ik zeg: Nou ja, ik ben nooit verder in Nederland geweest. Dat heb ik gewoon in, in China mijn eigen gemaakt. Nee, je praat veel te netjes. <lacht> maar toen had ik nog een beetje Engels accent, geloof ik. Meer dan nu natuurlijk. Zo eindigde mijn Chinese avontuur. En toen begon het leven in Nederland. Hongkong, 6 december 1946. Het wordt mijn eerste kerstfeest zonder vrouw en kinderen. En ik zal ze missen. Want het gaat niet goed met mij. Ik kan niet meer werken en heb geen vertrouwen in mezelf. Het begon al in Tianjin. Die teleurstelling dat de zaken niet naar wens liepen. Overplaatsing naar Hongkong bracht geen verbetering. Ik leid aan een zenuwziekte. Ik ben geestesziek. Ik vrees dat die 2,5 jaar in het kamp... dat halve niks doen me veel kwaad hebben gedaan. Dat was helemaal niet de vader die ik kende. Dat was gewoon een, een zenuwpatiënt, een wrak, die dan toch heleboel dingen niet had verwerkt... of die nog een reactie had op al die jaren zorg. En toen is hij eigenlijk op medische gronden... hebben ze hem teruggestuurd op verlof. En toen is vader met 55 jaar gepensioneerd. Hoe oud is vader geworden? 77. Dus die heeft toch, toch leuk nog van zijn pensioen kunnen genieten... Dit was het Sport terug van deze week gemaakt door Gerard Leenders. De brieven werden gelezen door Tom Klaassen. En bedankt aan Mieke Meelief, auteur van Hier in het Oosten alles wel. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. met weerman Marco Verhoef en met voetbaltrainer René Haken. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel.